Kinderombudsman Kalverboer heeft kritiek op de KNVB. De voetbalbond wist tien jaar geleden al dat voetbalclubs azen op heel jonge voetbaltalentjes van nog geen tien jaar oud. Maar de bond maakte een rapport daarover niet openbaar. Kalverboer vindt dat onethisch. De KNVB wil wachten op Europese regelgeving. Kinderombudsman Kalverboer wil snel afspraken zodat jonge spelertjes bij een eigen club kunnen blijven en niet al piepjong worden weggekocht. In de buurt van kerk Dril is een vat gedumpt met duizend liter ecstasy-afval. De politie vond de chemicaliën vanochtend langs een dijkje in het dorp hoenza niet ver van de Maas. De brandweer kijkt of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook is gezocht naar DNA-sporen. In het gebied wordt geregeld afval van drugslaboratoria gedumpt. Begin deze maand werd in Kulenborg 5000 liter ecstasy-afval achtergelaten.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 To save us, oh my lord Your very self you gave us, oh my lord Ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is die weer ondergetekende Fred. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. Met een uh, ja, heerlijke kerstuitzending hier. Op die 106.9, 104.5 op de kabel. Deer bij Plus. En natuurlijk de TV-krant hier in Zandvoort. En dit is natuurlijk uh, ja, Bonnie M. En uh, Mary's Boy Child. En Oh My Lord. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Tot, uh, ja, tot de klokjes van 7 uur. En, uh, ja. Een, een plaatje aanvragen via Facebook kan altijd nog... We gaan zo uh, lekker uh, Kees van Sluis nog eventjes bellen. Zijn, uh, zijn kerstsingel natuurlijk. Ik wil met kerst niet alleen zijn. Eerst nog Chris Ria en uh, Driving Home for Christmas.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 Ja, we blijven toch een lekker nummer, hè? Chris Ria, en Driving Home for Christmas, en dat hier bij Entertainment for You. Ja, en met een lekkere, ja, een lekkere kerstmuziek. Ja, een kerstuitzending van Entertainment for You. En uh, ja, natuurlijk uh, ja, heb ik ook iemand aan de lijn. En dat is uh, ja, Kees Versluis. Kees, hallo, en goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Uh, uh, is, is voor jou een goedemorgen? Nou, nee, dat niet. <laughs> kan altijd natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, ik weet niet waar je geweest bent. Misschien is het wel heel erg laat geworden gisteren. Dus... Nou, ik heb gisteren al een gehad. Maar uh, inmiddels is het half zes uh, bijna. Dus ik, uh, ja, ik ben er nu al een tijdje uit, wat dat betreft. Ah, oké. Okay. je hebt ook wel uh, lekker ontbeten en uh, ja. gelunst. Ja, zeker. Ah, oké. Okay. Hé, hey, uh, ja... Jouw, jouw kerstsingel natuurlijk, ja. ik, ik wil met kerst niet alleen zijn, je hebt natuurlijk ja, via Facebook en dergelijke heb je, ja, er van alles uitgegooid en uh, mensen konden raden hoeveel kaarsen jij in de clip gebruikt en dergelijke. Ja, ja, ja. ja. Is, dat, is dat allemaal nog gelukt? Ja, zeker. Heel veel mensen dachten allemaal twee, maar het waren er echt drie, Fred. Ja, ja, ja. Ja, ik heb hem ook nog zitten bekijken natuurlijk. <laughs> ja, automatisch ga je toch meekijken. Dat ja. bleek uh, ja. dan dat mensen komen weer naar je clip kijken, dus dat ja. is gewoon. Ja, maar dat is ja logisch, toch? Ja. Hé, hey, maar uh, ja, vertel eens, uh, hoe gaat de single? Nou, de single gaat fantastisch. Maar weet je, heel veel mensen dachten dat de single van mij, dat, dat een. een, een, een uh, uh, dat heb die vorig jaar al uitgebracht had, maar dat klopt niet. Vorig jaar hebben we hem gewoon als trigger op Facebook gezet. Ja, en. en dus daar zijn zoveel reacties op gekomen. En het is eigenlijk een liedje wat ik in de jaren 90 opgenomen toen ik met Frans Bauer in de stal zat. en uh, Danny Christian was daarbij. André Haase Senior was er toen nog. Ja, want de laatste was je in de studio. We hebben het er nog over gehad natuurlijk. En toen ja, hebben ja. we hem uh, natuurlijk nog niet gedraaid. Omdat nee. we uh, ja, nog niet... Uh, we waren het te vroeg, laten we het zo zeggen. Ja. En dat en en nummer is eigenlijk gewoon altijd op een heet altijd op een verzamelalbum staan. En het is eigenlijk voor het eerst, dat ik, uh, voor het eerst op single zet, Dus dat is eigenlijk de reden dat hij vorig jaar... Zo, mensen waren zo bezig uh, op de vragen van mag hij alsjeblieft op single. Dus dat hebben we eigenlijk voor de fans gedaan. En nou, ja, dat is fantastisch. Nee. kerstdag zit ik bijvoorbeeld bij Radio 5. En, uh, en hij wordt echt overal gedraaid. Er staat uh, overal in, uh, in kerst top 10's en zo. Dus daar ben ik enorm trots op. Ja, nou ja, hier, uh, hier ook. in de. Uh, ik, heb, uh, ik heb eigenlijk zelf een, uh, via de luisteraars een beetje een top 20 laten maken. Ja. En uh, daar heb ik de nummers dus uitgehaald. En uh, ja, nou ja, daar zit jij ook bij. Leuk. Ja, dus dat, uh, dat, uh, ja. Ja, dat is een keer wat anders toch? Ja, het is uh, maar ja, goed. En, en volgend jaar wordt het natuurlijk een heel druk jaar. Want volgend jaar zit ik natuurlijk 25 jaar in het vak. Ja. En dan komt er een, een, een, een, een. Het album waar iedereen op wacht komt het volgend jaar uit. Er komt een nieuwe Lame Show. En er komt een, uh, uh, uh, ja, twee singles komen eruit. In maart komt de eerste al en in augustus de tweede. En dan uh, komt gelijk het album erachter aan. Dus ja, er gaat heel veel gebeuren bij ons, ja. Ja, en dan uh, zie ik je ook weer hier, denk ik. Of niet? Ja, daar ben ik wel zeker, tuurlijk. Ah, oké. Okay. Je <laughs> bij deze afgesproken dan, hè? We moeten een plugger <laughs> regelen, maar dan weet je ja, toch. Ja, ik ben toch, ik kom er regelmatig bij. Ja, ja, ja. Dat is sowieso, inderdaad. Nee, maar dat, uh, ja. Dus de, de single gaat goed? Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, weet je, een single is natuurlijk. Een kerstsingle is natuurlijk altijd even wat anders. Want dat is een ja. veel kortere periode. Dat is, ja. weet je, dat is drie, vier weken, hooguit drie weken en dan, dan is Ja, het, ja. ja, ja Ik, ik, ik, ik pak ik pa, ik pa, altijd maand, de maand december, zeg maar. Ja, en je blijft gewoon eigenlijk gewoon... De, nou, morgen is het nog heel weg, was natuurlijk, die liep lekker door. dat hadden wij gelijk deze erachteraan. Dus dan blijf je gewoon weer bij de mensen onder de aandacht. En in maart komt alweer de nieuwe, weet je. En, ja. en dan blijft hij gewoon constant uh, met nieuwe dingen komen. En ja, de mensen vinden het prachtig wat met deze bezig ben, dus. ja, uh, ja, misschien ooit nog eens... Uh, Nederlandstalig uh, Happy New Year, uh, lied van Alba. Wie weet. Ja, wie zullen ja, dat zeggen? Nee, nee, ja. nee, dat denk ik niet. Als we nu samen in... in, uh, in uh, in, het daar, in, uh, in Wassenaar, bij, uh, bij Van der Valk. Ja. Uh, daar sta ik voor tien tiende jaar en dat is ook helemaal uitverkocht. En vorige week zaterdag had ik mijn eigen kerststorie, die was helemaal uitverkocht. Dus en misschien bij de jubileumshow ben je erbij, Fred, met je vrouw. Ja, ja dat, uh, dat hoop ik wel. Ja, leuk. Ja, nee, dat uh, lijkt me zeker leuk. Dat gaan we zeker doen. Ja, ja. We gaan we 29 9 doen, maar dat is allemaal nog zo ver weg. We hebben eerst nu zo meteen... Uh, het nieuwe jaar staat voor de deur. En uh, nou we hopen dat dat weer een hoop moois gaat brengen. En dat weet je nooit. Dan moet je altijd afwachten. Dat, dat krijg je of dat krijg je niet. Je hebt geluk of je hebt geen geluk. En ik heb een paar jaar geleden heel, heel weinig geluk gehad. En dit jaar is het allemaal weer goed gegaan. Dus we wachten het gewoon rustig af. Krijg ja. Je krijgt wat je toekomt. Zeg maar. Ja, ja dat, nou ja. He, he, t, soms uh, uh, ja, heb je het niet in eigen hand. Laten we het zo zeggen. Nee, dus, nee? Dat zet ja. Ja. dus dat heb ik niet, Fred. Ja. Maar we gaan hem lekker draaien. Leuk. Ja, ik, ik wil met Kes niet alleen zijn. Blijf nog even hangen. ik. En dan uh, gaan we draaien. Kees van sluis hier. En ik, uh, ja, ik, ik wil met Kes niet alleen zijn. Nou, ik ook niet. Daar komt hij. Nee, Denk nog eens even.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 Voor mij pas een feest, als jij hier bij me bent, met kerstmis. Is het dicht en het heet: Steek een lichtje voor mij aan. Steek een lichtje voor mij aan en laat het schijnen als een flonkerende ster die mij hoog. Vanuit de hemel de weg zal wijzen op mijn pad zo steil en ver. Steek een lichtje voor me aan en laat het branden, zodat ik deze kerst jouw warmte voel. Want zonder jouw licht. Zonder jouw kracht en zonder jouw warmte mis ik het echte kerstgevoel. on the tree A time to rejoice Bye. Was het dan? Santa Baby, Kylie Minogue. En uh, ja, dat allemaal hier: 206.9, 104.5 op de Kabel TV, Tekst, Krant. En natuurlijk ook uh, DHB. En ja, daarvoor hoorden u natuurlijk Cliff Richards en Mistleton en Wine. En natuurlijk daarvoor, uh, ja, Kees Versluis met zijn uh, beste kerstsingel. Nu gaan we een plaatje draaien van Marissa van der Stelt. En zij hebben het over, ja, Silent Night. Welkom bij deze, uh, ja, kerst, Kerstmiddag, hè? Hey. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag. En uh, ja, ga je zitten eten. Dan eet smakelijk. En blijf zeker lekker luisteren. S Van de Stelt en Silent Night hier bij CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En mijn naam is Fred Hey. Zit u te eten. Eet smakelijk. En heeft u oliebollen staan? Ja, dat het u wel mogen bekomen. En wat gaan we doen? We gaan lekker verder met een Nederlandstalige kerstplaat van Tino Martin. En ja, kerstfeest wil ik vieren. Fro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 Kijkt mijn blik, je weet wel wat ik voel. Zoek de juiste woorden zodat ik niets mis. Want mijn pijn doen, is niet jouw doel. Je hoeft me niet te zeggen dat het ooit. Als je me vraagt, waar ga je heen? Want wat je mij wilt zeggen deze kerst, vier ik alleen. De versieren met z'n tweeën. Wat valt er nog te zeggen? Het is zoals het is. Weet dat je diep van binnen van me haalt. Juist de juiste woorden dat je hebt beslist, is het misschien wel meer dan een timer? deze kerst nog maar één dom Weer samen Kerstfeest allemaal, ja Tino Martin was dit En Kerstfeest, wil ik vieren Zijn, uh, zijn single Voor uh, dit jaar uh, van kerst En uh, ja dat allemaal hier bij CFM Entertainment for you En dat uh, ja met deze Kerstuitzending uh, Ja 2023 december 2017 Alweer En uh, ja we gaan een plaatje draaien van de Jackson 5 En I saw mommy kissing Santa Claus. Ho ho ho ho En dan gaat alles aan zijn vader vertellen. Dus dat, dat weet je niet wel. Dat dan de Jackson 5 en I saw mommy kissing Santa Claus. Hier bij CFM vanuit Zandvoort aan die tolweg 10a. En eh, ja, als je, als je trek in koffie hebt, nou, ik zou zeggen, stap even binnen. We gaan lekker een plaatje draaien en dat is eh, ja. Three songs in Florida And seven and over Jingle Bells I want to wish you all a happy Christmas, a Merry Christmas. I mean, Merry Christmas <laughs> Let the curls begin Jingle Bells Jingle Bells jingle all the way All the way oh, and it's too loud And one home so crazy Jingle Bells jingle So we stuntin' all the, all the way Look up at the stars, there go Santa Claus I ask him for some jewels and I hope he drops them all Let's go Jingle sound, jingle bell, jingle all the way Oh, it's fun and it it's two up in one home, so we rockin' Jingle sound, jingle bell, jingle sound. all the way now it's nice, you just nice speak us what you're trying Well, I right. said, hey, what fun it is to be a rider! They 24 inch tires All the way how we navigate to the South Pole Cause the ice just a little bit wider All the gifts just a little bit live Saint Nick got kicks, that's fire er, don't got a reindeer driver Rudolph the red nosed my subscriber just it for the holiday I call it my dollar Reach inside, don't hesitate You might find money with Santa's face I'm ballin' with all the L My chimney gets all the mail Stay still into my presence still. Flow ride right in the jingle bell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 Ik, ik heb nooit geweten dat een kerstmis hier alleen zo koud kan zijn. Ik loop de straten af maar zonder doel, word overvallen door een leeg gevoel. Omdat ik niemand aan mijn zij heb, word ik soms niet meer herken. was je dan grat, dame. En uh, ja, een kerstmis zonder jou. Nu je niet meer van me houdt. Oftewel, ja, ja, ja, ja. Wij gaan door hoor. tot 7 uur. Entertainment for you. En uh, ja, lekkere kerstuitzending. We gaan uh, verder met Mariah Carey. En ja, uh, yeah, I miss you uh, most at Christmastime. En blijf lekker luisteren. Hè? Tot 7 uur. Deze kerstuitzending, 23 december 2017. Mijn naam is Witte. Eet smakelijk. En blijf lekker luisteren. But then I miss you most at Christmastime I miss you at least met guest Mariah Carey most of the well I uh, miss you most at Christmas time. Ja, het is al, uh, ja, het eerste uur zit er alweer aan op. stop. Dadelijk in het tweede uur gaan we eventjes contact opnemen met Mart Winkel. En uh, ja, zijn, uh, zijn single die opnieuw is uh, opgenomen het gemis. En ja, eigenlijk ook een beetje in de, in de kerstviel met alle belletjes en toeters en bellen. Laten we het zo zeggen. Uh, dus uh, ja, ik zou zeggen tot zo in het uh, tweede uur. En uh, we gaan nog een plaatje draaien van uh, Justin Bieber en hij bedoel van Mistletoe. Blijf lekker luisteren. Tot het, in het tweede uur.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 It's the most beautiful the time of the year Lights fill the streets, spend so much heat I should be playing in the winter I snow I will be under the mistletoe I don't wanna miss out on the holiday, But I can't stop staring And at your face I should be playing in the winter, winter snow, snow. Kiss me under the mistletoe that it's Christmas A children's choir sings joy to everyone In the hood we build a snowman That was laughter, there was fun And good old things still sings I'm dreaming of ik zou zeggen, tot zo, tot na de commercials... En dan stuur je allemaal fijne dagen en een voor voorspoel...